12 uur. NPO Radio 1. Met Margreet Reintjes en Govert van Brakel. Goedemiddag in de perstribune. Zometeen na 1 uur voetbaltrainer René Haken. Hij begon het seizoen als trainer van FC Twente. Daarna werd hij ontslagen. En nu staat hij aan het roeren bij Cambuur in Leeuwarden. Zometeen ontvangen Margreet en ik weerman Marco Verhoef. Marco draaide de afgelopen dagen overuren. Althans, denken wij. In een week die bol stond van koude records en lage gevoelstemperaturen. Het Internationaal Duitsland krijgt een nieuwe regering met Katrin Staatman. De leden van de sociaal-democratische SPD hebben ja gezegd... tegen een coalitie met de ChristenDemocraten van Bondskanselier Merkel. Zo'n 66 van de leden die meededen aan de stemming... heeft het regeerakkoord goedgekeurd. Met ja hebben gestemd 239.604 leden van de SPD. Dat entspricht... Een zustimmung van 66,02 procent der abgegebenen stimmen. De Mitglieder van de SPD zijn met zeer großer meerheid de voorschlag des partijvoorstandes gevolgd. We hebben nu klarheid. De SPD wordt in de nächste Bundesregierung eintreden. De laatste die u hoorde was SPD-leider Olaf Scholz. Hij zegt dat er nu duidelijkheid is over het toetreden van de SPD tot de regering. Correspondent Judith van der Hulstbeek in Berlijn. Judith, hij klinkt nou niet bepaald opgelucht of blij. Nee, uh, inderdaad. Maar ik denk eigenlijk wel dat hij dat is. Uh, maar Scholz, inderdaad, Scholz... niet met, met een O, niet met uh -huh. een U... Uh, is, is, is echt, eigenlijk niet echt een man... van de grote emoties. Maar je, je kan er eigenlijk wel zeker van zijn... dat de partijtop van de SVD heel erg opgelucht is... dat ze nu eindelijk een go hebben. En ook met deze uitslag zijn, zullen ze wel heel erg blij zijn. Want van tevoren werd er heel erg verwacht dat het krap zou worden. Maar toch heeft 66 procent, twee derde, voor deze coalitie gestemd. Dus daar uh, zullen ze ook wel blij mee zijn. Ja, en kan je dat verklaren? Dat het toch vrij ruim was, ja? Nou, Ik denk inderdaad dat het vooruitzicht van nieuwe verkiezingen... Um, toch veel SPD'ers heeft afgeschrikt. Hè. Ze staan op dit moment echt heel slecht in de peilingen. En er is van tevoren ook heel erg gewaarschuwd... voor wat er zou gebeuren als er een nee zou komen. Duitsland zou afgeleiden in chaos, uh, maandenlange stilstand. Dat zou in Europa ook alles verpesten. En die verantwoordelijkheid uh, daarvoor... dat zal ook bij veel SPD'ers hebben meegewogen. Um, dat hoorde ik ook wel als je met SPD'ers uh, praatte... die dan ja gingen stemmen. Dat ging eigenlijk allemaal niet echt van harte. Voor hen was het vaak een keuze uit twee. Kwade, uh, want echt veel enthousiasme voor deze GroKo is er niet, maar ze voelde dus wel die verantwoordelijkheid om ja te zeggen. Hmm, ja, en hoe is er gereageerd in Duitsland? Nou, Merkel is al uh, in de, op Twitter heeft ze een reactie gegeven, heel obligaat... dat ze veel zin heeft in de samenwerking, dat ze blij is daarmee. Aan de andere kant, uh, de leider van de jonge socialisten... die was uh, de, de aanvoerder van het No-Groco-kamp. Die is zoals te verwachten natuurlijk heel teleurgesteld. Zijn grootste angst uh, was eigenlijk dat de SPD in die nieuwe regering... met Merkel nog meer op de CDU gaat lijken. En dan over vier jaar dat er dan helemaal niks meer van over is. Nou, ja, dat hoor je ook bij de oppositie. Die, zijn, die zeggen, uh, die zijn bang voor vier jaar wijter zo, vier jaar meer van hetzelfde. Dus dat is de kritiek die je hoort. Maar ja, hoe dat allemaal zich gaat uitpakken... dat moeten we inderdaad de komende vier jaar gaan zien. Ja, binnenkort dus die nieuwe regering. En CDU heeft de namen al klaar voor de ministers... maar de SPD geloof ik nog niet, hè? Nee, die moeten inderdaad de ministerposten nog bekendmaken. Die hebben hele belangrijke ministeries, financiën en zo. Dus die gaan dat in de komende twee weken doen. De verwachting is dat op 14 maart dat Merkel tot een nieuwe bondskanselier wordt gekozen... door de bondsdag en dat dan ook meteen het kabinet beëdigd wordt. En dan heeft Duitsland inderdaad na krap zes maanden dus weer echt een regering. Judith van der Hulsbeek vanuit Berlijn. Wesley Sneijder die stopt bij het Nederlands elftal, heeft de KNVB bekendgemaakt. Sneijder is record international met 133 interlands. In november viel hij in tijdens de wedstrijd tegen Roemenië... en dat blijkt nu zijn laatste interland te zijn geweest. Arno van Meulen. Arno, eh, Sneijder speelt inmiddels al in Qatar een tijdje. Zat dit er dan ook aan te komen, zijn ja, vertrek? Ja, nou ja, dat is wel een van de redenen. Hij speelt in de woestijn, zoals we dat altijd uh, uh, benoemen. Dat zegt eigenlijk al veel bij Al -Gharafa. Dat is natuurlijk een lager niveau dan waar hij in de rest van zijn carrière heeft gespeeld. Hij wordt in juni 34 jaar... Uh, dat zijn gewoon redenen waarom hij er niet meer bij is. Hij nu zelf officieel heeft gezegd, ik stop ermee na dat gesprek met, uh, met Koeman. En moet ook reëel zijn, laatste jaar, als hij ook bij Oranje was... was hij natuurlijk niet meer de snijder die echt de kar kon trekken. Dus het is alles bij elkaar wel een heel logisch verhaal. Ja, de nieuwe bondscoach Koeman, dus die kiest dus voor een nieuwe generatie spelers. Heel logisch natuurlijk allemaal, maar hoe gaat die nieuwe generatie dan uitzien, denk je? Nou ja, dat moeten we een beetje afwachten deze week als hij zijn voorlopige selectie bekend maakt. Maar je, je moet denken aan vooral veel twintigers, jongens die toch wel ervaren zijn. Hè? Dus niet ineens allemaal nieuwe namen. Je zou wel gek zijn, want je moet je gewoon plaatsen voor het EK over twee jaar. Dus denk aan de generatie Davy Prupper, Steven Berghuis, Promes, Memphis Depay, Virgil van Dijk. Dat zijn allemaal jongens die in Europa bij goede clubs of in Nederland in de top spelen. Van Ginkel, Daly Blind. En ook allemaal spelers die best wel al wat ervaring eh, hebben. En daaromheen krijg je dan een nieuwe generatie. Dat zijn jongens die zijn nog niet eens 20 zijn. Matthijs de Licht, Guus Til van AZ. Timothy Fossou Steven, Steven Bergwijn van PSV. Allemaal zeer getalenteerde jongens. Justin Kluivert, Die moeten de komende twee jaar laten zien dat ze goed genoeg zijn. om ook bij Nels Elftal te komen en vooral ook te blijven. Dus dan heb je een, een mooie menging eigenlijk van, van jongens van tussen de 25 en de 28 jaar. en knapen van rond de, de, rond de 20. Nou, dat zou prima een succesformule kunnen zijn. om dan wel weer een groot toernooi te halen. Ja, Snijder dus, en die min bij, kun je nog even schetsen Arno, wat heeft hij voor je betekend? Ja, hij was echt een, een, een, een exponent van de Hollandse school. Hij heeft trouwens zes grote toernooien gespeeld. Hè. Drie WK's en, en drie EK's en geweldige WK's. In 2010 Zuid-Afrika, een van de beste spelers van het toernooi. Een van de topscorers met vijf, vijf goals. Dat was briljant op zo'n ongelooflijk hoog podium. Maar hij was een exponent, wat ik al zei. Hij was tweebenig. Hij was vooral een technische en tactische speler. Hè. Daar houden wij van in Nederland. Geen krachtpatsers. Uh, hij was een aanvoerder, hij was aanraakbaar, uh, slim, maar ook wel toegankelijk, uh, kon goed professioneel samenwerken met de media, uh, wat ook niet onprettig is, waardoor hij zich van zijn goede kant en ook daarmee het Nederlandse elftal goed vertegenwoordigde. Kortom, een, een speler die ook in het pulletje viel in, uh, in Nederland, hij was een beetje volks uh, uit Utrecht, ook dat vonden we best wel prettig, um, en ja, het was gewoon een, een, een feest om te kijken in zijn toptijd hoe hij kon uh, voetballen met het vernuft wat hij uh, had, het inzicht wat hij had als middenvelder, en hij kon een elftal echt gewoon helemaal naar zijn hand zetten. Er zijn er maar heel weinig van geweest, van het niveau van Snijder. En dat blijkt wel uit die 133 interlands. Dat is een record. Het kan wel eens heel lang gaan duren voordat de speler daar, uh, daar overheen komt. Dus uh, we nemen afscheid. Uh, weemoedig, maar wel reëel dat het hm. van beide kanten goed is dat Koeman dat geregeld heeft met hem op deze manier ook. Chic. Ja. Die waar dat ga ik onthouden. Dankjewel, Arno Vermeulen. <laughs> Kjeld Nuis heeft net zijn rit gereden op de 1000 meter van het WK Sprinten. Wat de tempelman is erbij? Klopt, Kjad Nuis is zojuist gefinished in 1,0911 op de duizendmeter. meter. Eh, dat lijkt niet genoeg te gaan worden om wereldkampioen te worden. Omdat hij meer dan een seconde, nee, een seconde precies, moet goedmaken op de Noor. Harvard lorensen dat is de nummer 1 van het klassement. Die komt zometeen nog in de allerlaatste rit. En het lijkt ondenkbaar dat de 1, 10 1,1011 gaat rijden. Want wat deed die Noor gisteren op de duizend? Toen reed hij 1,0921. Hij heeft dus een marge. Nuis is dus binnen. 1-0-9-11 gaat voorlopig wel aan de leiding. Staat op plek 1 zometeen. Lorensen in de laatste rit tegen Mika Pautela. En Kai Verbij komt zometeen ook nog in actie tegen Piotr Mikalski. En Verbij is de nummer 2 van het klassement. Ja. Dat horen we dan van jou. Een hoge Zuid-Koreaanse delegatie is komende dagen in Noord-Korea... om te praten over toenadering tussen de landen. Het bezoek komt na de ontmoeting tussen beide landen... tijdens de Olympische Spelen. Ruim 46 miljoen Italianen mogen vandaag hun stem uitbrengen... voor een nieuw parlement. Verwachting is dat de partij van oud-premier Berlusconi... het goed zal doen. Om 11 uur vanavond dan sluiten de stembureaus. En de Britse pubs mogen op 18 en 19 mei langer open blijven... omdat Prins Harry dan trouwt. Normaal moeten de meeste pubs om 11 uur avonds dicht... maar vanwege het huwelijk van Harry en Meghan Markle. Wordt dat opgerekt tot maar liefst 1 uur s'nachts? Het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in de Oostvaardersplassen... een demonstratie voor het bijvoeren van de dieren in het gebied. Ondanks dat de provincie en staatsbosbeheer deze week hebben besloten om dat te gaan doen, gaat de demonstratie gewoon door. En verslaggever Ewout, brein, die is, de Bruin, die is erbij voor ons. Ewoud, ja, ze hebben hun zin gekregen, maar toch zijn ze aan het demonstreren. Leg eens uit. Ja, die demonstranten die zeggen inderdaad... we hebben ons zin gekregen, die dieren zijn de afgelopen dagen bijgevoerd. Maar een van de belangrijke punten die je hier veel mensen toch ook hoort zeggen... is dat er nog hekken om het gebied staan. En dat is eigenlijk waar het heel veel mensen om gaat. Die hekken die zouden weg moeten. Want die hekken die zorgen ervoor. En er zegt hier ook en de iemand de er hier de het moet veranderen, dat is belangrijk. Daarvoor staan wij hier nog. He, zoals nu de dieren worden gehouden, kan gewoon niet... Er zit even eventjes tussendoor, jongens. er zit heel veel wind op de lijn. We kunnen het bijna niet verstaan. Het beleid moet veranderen, zodat dieren daar gewoon ook in de winter hun voedsel kunnen vinden. En het beleid is dan onder andere de hekken weggaan? Dat hoor ik namelijk veel mensen zeggen hier. Ewald? Heel iedere, iedere mensen, alle mensen hebben natuurlijk uh, hun mening hoe het beleid moet veranderen. Daar uh, spreek ik mijzelf niet over uit. Uh, ik zelf denk niet dat het handig is om hekken weg te halen. Uh, en met al het verkeer hier en uh, uh, de spoorlijnen. En dat is voor zeker nu en zeker op deze demonstratie ook absoluut niet de bedoeling. We zijn hier vreedzaam aan het demonstreren. Uh, maar dat het beleid moet veranderen en zeker het aantal dieren moet veranderen, uh, dat is een feit zegt een mevrouw hier met een oranje hesje en een grote megafoon... die de demonstratie hier een beetje in goede banen gaat leiden... en ook gaat zorgen dat alle tractoren die hier zometeen komen... dat die tractoren ook een doorgang vinden. Want het is hier ontzettend druk aan de Oostvaardersplassen. Zover als je kunt kijken langs de dijk hier staan auto's. Twee rijen dik, mensen met... Uh, hier met de hekken dicht is zorgplicht, iemand met een groot spandoek. Mensen met balen hooi die die balen hooi over de hekken gooien... om de beesten bij te voeren. Ik heb zelfs mensen gesproken die flessen water bij zich hadden... voor als de paarden niet genoeg te drinken hadden. Je kunt het zo gek niet verzinnen, maar de mensen doen het hier vandaag... en demonstreren dus tegen, zoals zoveel mensen zeggen... het failliet van het beleid hier in de Oostvaardersplassen. Dankjewel, je Evo de Bruin. Ja, er zat veel wind op de lijn, vandaar dat je even riep... maar het is goed gekomen, al met al. Van het ene WK naar het andere, daar hadden we net over het minste het schaatsen. Want in Apeldoorn zijn de wereldkampioenschappen baanwielrennen ook. Sebastian Timmerman, het is de slotdag, zijn er al renners op de baan geweest, Sebas? Zeker. Nederlanders op de kilometer in de kwalificatie. Onder wie uh, goedelt Theo Bos. 34 jaar oud inmiddels. Vijfvoudig wereldkampioen op de baan. Maar nog altijd niet versleten. Hij kwam tot een persoonlijk record. 59 seconden en 798 duizendste. Wordt daarmee derde. En dus gaan we hem terugzien vanmiddag in de finale van de kilometer. Uh, een van zijn grote concurrenten dan de Australië. Matthew Glatzer. Gisteravond wereldkampioen op de sprint geworden. Wordt tweede in de kwalificatie. Ook binnen de minuut. En die kwalificatie wordt gewonnen. Door Jeffrey Hoogland. Ook hij in een PR. 59 seconden en 517 duizendsten. Dat betekent een gemiddelde van 60,4 kilometer per uur. Met staande start. Ongelooflijk snel is dat. Het was een krankzinnig hoog niveau. Drie man binnen de minuut op de kilometer. Zelden vertoond. Ook Sam Liglee met de achtste plaats na de finale voor de kilometer. We hebben verder gekeken naar de eerste ronde. Op de Keirin. in Sjanne gaat door naar de tweede ronde. Laurine van Riesen moet zich dadelijk proberen terug te rijden in het toernooi. Zij werd verwezen naar de herkansingen. Dankjewel, Sebastian Timmerman. En we gaan terug naar het schaatsen. De ontknoping van het WK Sprint. Walter Tempelman, hoe is het afgelopen? Allerlaatste rit is bezig met de Noor Lorensen op de baan... tegen de Finn Mika Pautela. Die Lorensen die gaat wereldkampioen worden. Daar ziet het naar uit. Stond al bovenaan. En had concurrentie van de twee Nederlandse schaatsers... Kjeld Nuis en Kai voorbij. Die zijn allebei al in actie geweest op deze laatste duizend meter. Nuis finish in 1.0911. Voorbij in 1.0948. En dat lijkt niet genoeg om de win. Wereldtitel af te pakken van uh, deze Lorensen. Die ook al Olympisch kampioen op de 500 meter is geworden. Lorensen die komt nu over de finish. In een tijd van 1,0981. En dat is inderdaad ruim voldoende om Olympisch kampioen op. Om wereldkampioen sprint te worden. Lorensen pakt de wereldtitel. Kjelt Nuis um, zat op het vinkentouw. Maar het is hem niet gelukt. Hij moest meer dan een seconde goed maken in deze 1000 meter. En dat is wel heel erg veel. Lorensen is de nieuwe sprint. Voor het eerst is sinds 1981 is er weer een Noor die wereldkampioen sprint is geworden. Eén, Lorentzen. Twee, is Kjeld Nuis geworden. En op nummer drie, Kai bij. Dat is de man die uh, wereldkampioen sprint was vorig jaar. Aha. Walter, en ik moet, je, uh, moet het nog even met je hebben over Jorien Termos. Die, die Zeker. is natuurlijk wereldkampioen sprint geworden nu. Ze is na Marianne Timmer in 2004 de tweede Nederlandse vrouw die deze titel pakt. Dat is een vrij unieke prestatie, hè? Dat is absoluut uniek. Uh, het jammeren aan deze titel doet overigens niks af aan het feit dat ze die verdiend heeft, Termos. Maar haar grote concurrent, Nou Kodaira, meldde zich voor de laatste afstand... voor de laatste duizend meter ziek af. Kodaira stond aan de leiding. Termos was de nummer twee, had een overbrugbare achterstand... maar die strijd barstte dus niet los. Kodaira meldde zich ziek af. En Termos, die kon zich eigenlijk richten op een normale race. Niet vallen, geen valse start. En dan uh, zou ze wereldkampioen worden. En dat realiseert... Ter zich ook dat het na terugtrekken van die Kodaira een stuk makkelijker werd. Maar uh, niet te min had ik uh, anders ook nog wel een kansje gehad. Alleen uh, ja, nu uh, was het gewoon veilig naar huis rijden en uh, ja, wereldkampioen. Gouden medailles vallen vaak bij bosjes. Maar dit is een titel die pas één keer door een Nederlandse vrouw gewonnen heeft. Geeft dat aan hoe speciaal het is? Ja, zeker. Ik uh, ben heel blij om hier uh, wereldkampioen te worden. En uh, is wel heel speciaal ook. En, uh, nou, het cirkeltje is dus denk ik op de sprint rond, dus wie weet euh, volgens jou ronde. Ja, kijk eens aan. Jorien Ter neemt al een uh, voorschot op volgend jaar. Misschien allrounder. Nu nog dus wereldkampioen sprint geworden. We hoorden het ook al. Dat is veertien jaar geleden dat de Nederlandse wereldkampioen werd. Dat was Marianne Timmer. Even het volledige podium nog bij die vrouwen Ter Mors. Dus de nummer één. Brittany Bow pakt het zilver uit Amerika. En het brons gaat naar de Russin die er op de Olympische Spelen niet bij was vanwege een schorsing. Nu uh, mocht ze wel meedoen aan het WK-sprint Olga Vatkulina. De Nederlandse dan. Marit Leensta. Daar is plek vier weer, die ze uh, zo veel heeft gehaald. Leestra op plek 4 en Letitia de Jong is de derde Nederlandse zij. Eindigt op plaats 8 op de WK-sprint in Changchun. Dankjewel, Walter Tempelman vanuit China. Het weer nog tot slot. Het is droog met af en toe zon. Vanmiddag wordt het tussen de 4 en 10 graden. Tegen de avond gaat het vanuit het zuidwesten regenen, maar vannacht wordt het weer droog. Het kwik daalt dan tot rond het vriespunt met ook even kans op gladheid. Morgen blijft het ook droog bij maximaal 10 graden. Het weer, daar komen we zo meteen op terug met weerman Marco Verhoef van de NOS Marco, belangrijk man in deze tijden van koude en schaatsen. Spreken we zo. Goedemiddag. Goedemiddag. AWD Verkeersinformatie. Hallo, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. ANWB Alarmcentrale, goedemiddag. Goedemiddag. Namens iedereen bij de ANWB, maak er een mooie dag van. Waar je ook heen gaat, wij gaan met je mee. Laten we gaan. ANWB.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 NPO Radio 1. Max. Welkom bij de perschoolfestie. En hij heilige kut daar hier over de pijren is een goed hoor. De Pestribune. Met Govert van Brakel en Margreet Rijntjes. Goedemiddag en goedemiddag onze gast NOS-weerman Marco Verhoef. Hallo. Hai. Het was zo leuk net, was er veel wind te horen... in een verslag uit de Oostvaardersplassen in het NOS Journaaldeed. En als vanzelfsprekend pak jij je app erbij om te kijken hoe ja. hard die wind is. Ja, ik vond het wel bijzonder. Het klonk heel heftig en dan denk ik, huh, volgens mij viel het toch wel mee in de verwachting. En even gauw kijken en ja, kennelijk stond hij toch op een tochtplek... Want, uh, de waarnemingen gaven op zich niet zo heel veel winst. Nee, winstkracht, wat was het? Drie, vier. Ja, hoeveel appjes heb je? Weer appjes? Uh, ja, eigenlijk kijk ik meestal maar naar één. Uh, want anders zie je door de boom het bos niet meer. Welkom, welkom. Leuk dat je er bent. Twitter mee met hashtag de perstribune. De kop is eraf van twee uur media en sport in de perstribune... ...na ene René Haken. Tot voor kort trainer van FC Twente. En vandaag de dag is hij actief bij Cambuur. TV-recent en mediakenner. De mediakenner, mag ik wel zeggen, van de publieke omroep. Ron Vergouwen is er met Cassie kijken. En het media Ja, in cassie kijken, daar staat alles in het teken van afscheid nemen. Ik noem twee namen: Umberto en Mies. Achternamen is eigenlijk onnodig hier. En bij het Mediacircus eh, aandacht voor Net5. Er kijken niet heel veel mensen meer naar die zender tegenwoordig. Maar één pareltje heb ik er even uitgelegd. Namelijk het programma Grenzeloos Verliefd. En ik ben gaan kijken hoe dat programma gemaakt wordt. Hoor we zo. Leuk. Uh, en we hebben livesport. Voetbal. PEC tegen uh, VVV Venlo. Um, Marco Verhoest zit hier. Weerman uh, van het Nationaal, Maar je werkt ook voor Weerplaza. Ja. Je maakte onder andere het Schaatsjournaal. Um, heel relevant in uh, deze koude tijden. I Iedereen vraagt jou natuurlijk alles, maar van alles over het weer. Is er één vraag of zijn er meerdere vragen waar jij van denkt... oh nee, niet weer die. Nou, het is vaak zo als het uh, weer enigszins dreigt... af te gaan wijken van het normale... Uh, dan hebben de gemiddelde journalisten altijd de neiging... om dat te gaan overdrijven. <laughs> En um, voordat die vorstperiode begon, toen we hem aanzagen komen... had ik al zoiets oké, okay, dit wordt weer twee weken lang nuanceren... de rem erop, mensen teleurstellen. Nou ja, als je je daarop voorbereidt, is het allemaal niet zo erg. Ja. Maar je weet het wel van tevoren dat dat eraan zit te komen. Ja, je houdt je nu in, hè? Nee, nee, nee, nee. nee, Je moet op een gegeven moment ook een beetje zen zijn... en een beetje immuun voor dit soort dingen. Want anders dan wordt het echt vervelend en dan is het geen leuk vak meer. Uh, kijk, en ik vind het prima om, om dingen uit te leggen. Uh, alleen ja, ik, ik vind dan wel heel fijn dat je dat direct kan doen... en direct kan bijsturen. Kijk, als jullie nu een vraag stellen en je trekt naar na, na mijn antwoord... een conclusie waar ik het niet mee eens ben, dan kan ik meteen ingrijpen. Op het moment dat ik iets zeg in een radio-uitzending... waar dan een krant mee aan de haal gaat... of ik stuur een bericht uh, waarbij de boodschap... De, de toch enigszins uit zijn verband gerukt wordt. En dan kan ik daar niet meer op reageren. Want wat en dat gebeurt er wel dan vrienden. bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, je kunt een weer, weerverhaal schrijven over dat het erg koud gaat worden. Dan kun je met een kop komen die, uh, nou ja, die alle superlatieve meteen huiet, uh, overtreft. Um, dat leest natuurlijk meteen, want ja, daar zet je zo'n kop voor neer. Ja, maar je kunt ook koud. eerst een verhaal schrijven... en daar een passende kop bij verzinnen. Nou, Ik ben meer van die laatste school dan van die eerste. Maar goed, dat is misschien een beetje een ja. Calvinistische... Maar dan ga je nuanceren, Marco... En dan ontneem jij mensen toch al gelijk een illusie, hè? dat ze ja. denken: van uh, je weet maar nooit. En dan komt er weer een man die vanaf dag heen begint te nuanceren. Ja. Ja. Yeah. Ja, dat zijn we niet blij mee? Is... Nee, dat kan zijn, maar ik hou me toch het liefst bij mijn vak en mijn vak bestaat uit kansen. En ja, op het moment dat ik de kansen niet zo heel groot acht, dan moet ik dat wel communiceren. Kijk, als ik denk, ja. joh, het is 10% kans dat we op de schaats komen te staan, dan kan ik dat best noemen. Maar dan moet ik wel meteen zeggen, jongens, het is wel een hele kleine kans, hè? want ja. als je dus 10 van dit soort gevallen op een rijtje zet, dan lukt het 9 van de 10 keer niet en die ene keer wel. Nou ja, zo en, reëel En heb jij daar ook nog een, een ander soortige verantwoordelijkheid in? Ik bedoel, in deze zin dat je mensen ook, ook moet waarschuwen van uh, ja, het heeft wel lekker gevroren, maar het ijs is dun. Ga er niet om? Ja, ik verwijs dan ook wel heel snel naar uh, uh, mensen die daar weer heel veel verstand van hebben. Want je kunt van het weer verstand hebben en het weer heeft invloed op veel dingen. Maar op, ja, niet overal kun je dan meteen zeggen van, hé, hey, het is veilig. En uh, in dit soort situaties geldt gewoon, uh, ja, hou inderdaad uh, de instanties die daarvoor zijn in de gaten. Dus ijsverenigingen, als die het veilig verklaren, dan zal het wel goed zijn. Ja. En je weet ook, uh, weer heeft invloed, wind heeft vooral invloed. De wind wakker, dat is natuurlijk gevleugelde kreet Ach. geworden de afgelopen week. Ja. Nou ja, daar kun je dus inderdaad voor waarschuwen. Alleen ik kan niet aangeven waar dan zo'n windwak is en waar het dan nee. wel veilig is of waar niet. Dat moet je toch echt ter plekke gaan, uh, gaan beslissen. Ja, komt er veel op je af op, in zo'n week? Meer dan, dan in een doorsnede week? Nou ja, kijk, het weer is natuurlijk wel uh, het gespreksonderwerp van ja. de dag. Om, nou ja, niet de uh, hoog van de toren te blazen meteen. Maar ja, dat betekent dus ook dat er inderdaad uh, allerlei talkshows en dat soort dingen ja. toch wel met verzoeken komen, kan je het even komen uitleggen. Ja. En dan wordt er altijd die ene altijd toch die ene vraag gesteld, ook door Jinek. Ja. Ik begrijp uit alles wat je net hebt gezegd, dat ik je niet in een bepaalde hoek moet proberen te duwen. Maar ik ben verplicht de vraag aan jou te stellen: yeah. hoe reëel is de yeah. kans? Oh, yeah. Hoe reëel is de kans? Kom maar, kom maar, kom maar. In ogen nemen wat je net allemaal hebt gezegd, ja, ja, ja. dat de tocht der tochten eraan Kleiner zit. Kleiner dan 1%. Oh. Nou, leuke gasten, hè? Dan Ja, uh, ja dat... Nou, dat was natuurlijk een mooie voorzet. Want je hoort ook al, dat ja. deed ik overigens bewust. Voordat ze uitgepraat was met de vraag, begon ik al met mijn antwoord. En dat geeft ook <laughs> ja. aan ja, dat het gewoon echt eigenlijk veel en veel te vroeg is om daarover te praten. Uh, en ik snap die vraag, snap ik best. Maar ja, jongens, uh, daar heb je toch echt wel iets meer voor nodig dan deze vorstperiode. Maar het leuke is, ik hoorde vooral eigenlijk van iedereen het enthousiasme in. Ja. En de hoop dat we dat ooit nog weer gaan meemaken. En dat snap ik ook wel. Ja. Ik bedoel, die hoop is er ook wel. En hadden we deze weer begin januari gehad, was ik ook een stuk positiever geweest. Alleen je zat een heel eind in het seizoen. De zon begint heel ja. veel kracht te krijgen. Merk ja. je nu ook, hè. die app even te bijroepen. Uh, ik zag net dat het in Limburg 11 graden was. Zo. Dat ging ja, Dat wel. is gewoon lente. En in, uh, in, op de wat eilanden vriest het nog? Ja. Even, we moeten het puntje van de gevoelstemperatuur even met je doornemen. <lacht> want uh, het is min, min 10. En ja. dan uh, komt er uh, in beeld op tekst uh, min 15 gevoelstemperatuur. Ja. Jouw collega Gerrit Hiemstra wil daar vanaf. Die zegt dan, wat, wat is gevoelstemperatuur? Hou je ja. maar bij de gewone temperatuur, dat is al, dat is al moeilijk zat. Ja, kan. Ik, uh... Wat vind jij? Nou ja, ik vind dat het best wel waarde heeft. En uh, dat is eigenlijk heel simpel uitgelegd. Uh, ga maar eens naar buiten met min 6, windstil en de zon. Dan denk je, nou, dat is eigenlijk best ja. lekker. Alleen hebben we die zon er niet bij, dan is het voor het gevoel... en daar heb je hem al, meteen ja. al een stuk minder aangenaam... en komt er dan nog eens wind bij kijken, dan is dat nog weer een stapje erger. Dus het heeft wel degelijk effect op hoe je met het weer om zou moeten gaan. Met weinig wind en min 6 en die zon... ga je misschien wel zonder muts naar buiten en laat je je handschoenen thuis. Doe je dat met, uh, met die wind erbij, ja. Ja, dan is dat al... A, al niet prettig. Maar B, het kan uiteindelijk ook leiden tot, uh, ja, tot, uh, tot koude letsel. Nou ja, uh, hoe, hoe kom je van bijvoorbeeld letterlijk min 10 naar gevoel min 15? Is dat natte vingerwerk Nee, vijf, daar, zit een, daar, daar zit wel een rekensommetje achter. Dus echt wetenschappelijk is dat er wel uitgebreid onderzoek oh. naar gedaan. En dat heeft te maken met warmteafvoer. Kijk, als jij buiten bent en uh, jouw huid is onbedekt... dan verlies jij daardoor warmte. Ja. In de zomer bijvoorbeeld is dat heel gunstig. Want als je dan te warm hebt, ga je zweten. Dat zweet verdampt en dat onttrekt weer extra warmte aan, jou, uh, aan jouw huid, daardoor koel je af en daardoor hou je je lichaam op temperatuur. Nou, dat proces vindt in de winter ook nog steeds plaats, alleen ja, dan is die warmteafvoer soms helemaal niet zo prettig, want dan onttrek je te veel warmte aan die huid. Nou, en als daar de wind overheen staat, dan gaat dat sneller en eh, koelt die huid dus nog sneller af en voel je het dus als lagere temperaturen. Ja. En heb jij daar discussies over met Gerrit? Gerrit zegt dit hè, en jullie zijn allemaal collega's van elkaar. Ja. Uh, waarom ga je nu glimlachen? Nee, nee we, hebben, toevallig komen we, elkaar, we komen we elkaar niet zo vaak tegen. Want als hij bij de NOS zit, dan heb ik niet die dienst. Er is maar één weerman per dag aanwezig. Oh. En uh, als ik er ben, dan is hij er niet. Maar morgen hebben we toevallig een, een dag dat we elkaar wel tegenkomen. Dus dan kunnen we het hier eens uitgebreid Maar Maar evalueren hè? jullie elkaars werk? Nou, nee. Kijk, uh, uiteindelijk is weer natuurlijk... Uh, het is wel een, een, een, een exacte wetenschap... maar er zitten altijd nuances in. En de een legt de nuances nou eenmaal ander dan, uh, dan de anders, uh, anders dan de ander. Dus, uh, ja, maar de NOS, vind ik, zou, zou met één mond moeten spreken. Het is of je doet de gevoelstemperatuur wel of je doet hem niet... Maar het, ja. het kan toch niet zo zijn dat de ene het wel doet... omdat hij, eh, dat hij het moeite waard vindt, zoals je net uitlegt... en de ander zegt, ja, maar ik vind het onzin. Nou, misschien moeten we dat dan morgen maken. Dat is wel een punt van zorg. <lacht> ja. Ja. Je hebt een ja. agendapunt. Ik zal uh, zometeen zal ik de het voorzitter, op, de Willemijn, ja. is voorzitter van onze oh. vergadering. Ik zal oh, nee, even dat dan appen dan dat we een Dan gelijk uh, stevige discussie, <lacht> denk ik. Wij vragen onze gasten altijd naar een uh, historisch mediamoment... dat uh, indruk maakte. En je hebt gekozen voor de, hoe kon het ook anders eigenlijk... de hele strenge... Winters in de jaren 80. Dan hebben we het over 85, 86, 87. We hebben ook nog Fantastisch. Uh, we hebben journaalfragmenten van die periode. Een waarschuwing van het KNMI: blijft. Binnen. Het blijft vriezen. Vannacht een graad of 12 en morgenmiddag rond de 5 graden. Als je buiten gaat meten is het maar min 8. maar het waait zo verschrikkelijk hard, dat die kou zo venijnig aanvoelt, dat het lijkt alsof het veel en veel kouder is dan min 8 graden. Steeds meer rivieren en kanalen vriezen dicht. Zo moest vandaag de nieuwe Merwede voor alle binnenvaart worden afgesloten. Dus je zou eigenlijk naar buiten moeten gaan om te schaatsen. Maar ja, zolang het zo hard waait kun je dat beter niet doen. Daar is nog één schaatsen kom eens. Het is hier werkelijk vreselijk koud. Zeg, je bent de enige hier die aan Schaatsies. Ja, dat is wel ontzettend mooi huis, maar veel te harde wind. krijg je koud. Niet leuk meer. Nee, ja, ik denk dat we rakken met kappen. Ja, want als we het hebben over de jaren, jij bent uit 71, dus ja. jij was een puber. Ja. Um, hoe heb jij die ervaren, die winters? Ja, dat was natuurlijk genieten geblazen. En toen ik begon met schaatsen op die Friese doorlopertjes was ik denk een jaar of acht... Ja, en dan zit je natuurlijk precies in, in, in een fase... dat je denkt alles aan te kunnen als puber. Dus dan ga je ook gewoon schaatsen, schaatsen, schaatsen. En ik heb inderdaad wel met, met inderdaad min 5, min 6 en dan windkracht 6 tegen uit het oosten... dat we de kranten onder, eh, onder onze kleding hadden. En dan gingen we gewoon inderdaad maar op. Maar was op, jij, op, op wat... toen al de, al de man die dacht... dat weer, dat, dat vind ik zo'n fascinerend verschijnsel... Uh, gecombineerd met het feest van het schaatsen. Daar ga ik mij in verdiepen? Nou, ik, ik, ik vind dat altijd een hele moeilijke vraag. Uh, ik heb niet nou. zoiets zo van... Uh, ik kan niet... Nou, iemand veel dat... piloot worden of makelaar ja, of ja. radiopresentator en jij ja. gaat naar het weer. Ja, ik denk dat het een beetje gegroeid is. En ik kan niet echt duidelijk een moment aangeven, dat was het, daar ben ik geraakt. Ja. Ik vind dat altijd een beetje, nou ja, daar ben ik te nuchter voor, denk ik. Ja, sorry. Hoe komt dat? Oh, ligt dat misschien aan de omgeving waar je bent opgegroeid? Nou ja, of, ik kan. Ik ben opgegroeid in de Alblasse Waard. Nou. Dus dat is, dat is nou. natuurlijk een nuchtere omgeving. Nou, christelijk vooral toch? Ook? Ja, ja, ja, inderdaad. Ja, klopt. Maar goed, we hadden daar natuurlijk wel heel veel water voor, voor handen voor die schaatstochten. En dat was natuurlijk echt ja, fantastisch. Als je school dan. Ik zat in Gorkum op school en ik woonde in Hardingsveld. En als die school dan een schaatstocht organiseert, die start vanuit schaluinen. Kan je op de fiets naartoe gaan, maar je kunt ook gewoon het eerste stuk al schaatsen. Heb je al bijna 10 kilometer gehad. Dan ga je die toch doen en dan moet je nog terug ook. Ja, dat deden we gewoon, dat was heerlijk. En had er, is er nog een connectie tussen die christelijke achtergrond en de interesse in, nee, in die hemel nee, eigenlijk waar het nee. allemaal gebeurt? Nee, het is een me mooie metafoor, maar <laughs> ik zou hem niet direct uh, koppelen. Ik vind het nu nog steeds wel heel gaaf om gewoon inderdaad hè, op een mooie dag in, in, in de bergen te gaan zitten. en Gewoon eens een half uurtje voor je uit te gaan zitten staren. Dat vind ik heel mooi. Maar om daar nou meteen allerlei uh, uh, christelijke overtuigingen... Nou ja, geen goddelijke ervaring, iets met die Nou natuur. ja, zo kun je het natuurlijk wel noemen. Nou ervaar ja, jij dat zo? Ja, soms wel, ja. Maar ook niet altijd. Maar wat ervaar je daar dan op die berg? Nou, ja, gewoon de schoonheid. En uh, hoe mooi dat in elkaar zit. En dan kunnen wij mensen van alles gaan lopen verzinnen. En we kunnen ook een heleboel kapot maken, helaas. Uh, maar we kunnen er gelukkig ook nog steeds van genieten. Maar zit dat uh, ik bedoel, krijgt dat een extra dimensie mee vanwege je christelijke achtergrond? Of is dat de bespiegeling die ieder mens kan overvallen op een bergtop? Ja, ik vind het altijd. Heel... Ik, ja. het ook, ik vind het ontzettend. Ja, nee, ik denk dat het ieder mens kan overvallen op zo'n bergtop. Dat denk ik zeker. Ja. Ja. Ja. En uh, dat is me goed ook, want anders dan, uh, zou niet iedereen ervan kunnen genieten. Maar heeft, heeft, ik bedoel, even onderzoekend... hoe ver dan jouw godsbesef daarin gaat... heeft God te maken met het weer? Wat... Dat vind ik een hele zware. Uberdeel nee, ook. ik denk het niet, want dan zou hij alles beslissen... en daar geloof ik niet zo in. Nee. Nee. Vanaf welk moment in de ochtend ben jij bezig met dat weer? No, dat kan heel erg verschillen. Soms de hele dag niet... Uh, ik ben wel iemand die dan op een gegeven moment zoiets heeft van... Uh, als ik vrij ben, dan ben ik ook vrij. Er zijn wel eens mensen op, op, als mee op vakantie... en dan gaan ze aan mij lopen vragen wat voor weer het wordt. <lacht> en dan zeg ik, ja, dat weet ik niet. Weet ik veel. Ja. En dan zitten ze altijd heel raar aan te kijken. Ja, maar je bent toch weer? Maar ja, maar ik ben toch ook op vakantie nu? Ja. Maar dan kan ik me voorstellen dat jij eventjes naar die wolken ja, kijkt. Ja, natuurlijk. Stiekem want je wil ook weten ja. wat voor vakantiedag het wordt. Ja, uiteraard. Tuurlijk. Kijk, ik krijg ook wel eens het verwijt van mijn vrouw... van kijk nou eens naar de weg en niet naar ja. de lucht als ik aan <lacht> het eieren ben. Dus. Ja, uiteindelijk doe je dat natuurlijk wel. Maar dat is op een gegeven moment ook wel een klein beetje onbewust. Uh, je neemt onbewust dingen in je op. Waarbij je ook onbewust al conclusies trekt. Uh, maar ja, dat doet een bakker misschien ook wel. Als die denkt van, hé, hey, dat brood dat, uh, wat daar ligt... Dat, uh, uh, dat ziet er net niet uh, gerezen genoeg uit. Dan zal hij misschien oh, daar is misschien te weinig gist bij gegaan. Onbewuste conclusie ja, van Ja, zo iemand. zie jij de strepen en ja. de, de schapenwolken, et cetera. Ja. Het voetbal van deze middag speelt zich af in Zwolle. Chris Wobben. Ja, die zit in uh, Enschede uh, vanmiddag, uh, Goffert. Het is Ragnar, hallo, vanuit oh, Zwolle. ik ja, uh, want, uh, Ach, Ragnar, ja, en ik hoorde jou ook al over Wesley Sneijder. Je hebt een drukke dag vandaag. Uh, nou, dat was ik ook wel niet. Laten nee, we dit gewoon dat vergeten en deze wedstrijd <laughs> oppakken. Dit uh, ligt uh, gewoon, tussen jou ja, maar, maar waar in. zit Chris dan vandaag? Want hoe kan dat nou? Ja, er is ja. een uh, ruil geweest. Het is mijn verjaardag en ik dacht... Het is jouw verjaardag. Van harte. Dank je wel. En dat mag je vieren in Zwolle. <laughs> ja, en dan kunnen we vanavond nog even eten. En om kwart voor vijf was dat toch wat lastig als je ja. de Enschede tapt, uh, aftrapt. Gewoon nog een geluk dat je niet helemaal naar Venlo moest op je verjaardag. Ja, nou, dat gezegd hebben we. Ja, Laten we zijn wel helemaal komen. afgeleid nu, <laughs> hoor. Ja, dat begrijp ik. We zijn bijna gaan. twee minuten bezig. Het is uh, ja, zonnig aan het worden in uh, Zwolle. De nummer zes ontvangt de nummer uh, elf. Dat is uh, VVV. Ja, die ploeg gaan we terugzien volgend jaar. Dat kan niet missen. Maar of we uh, PEC-Zwolle, het is 0-0, zei ik dat al. Uh, of we PEC gaan ja, zien okay, in de vol. play-offs. Uh, dat komt een <laughs> beetje in gevaar. Maar twee wedstrijden van de laatste acht gewonnen... Peck speelt de bal rond op de eigen helft. Hij heeft Rick Dekker achterin uh, in het hart van de verdediging. Speelt de bal nu naar Buwe. Heeft te maken met het uh, afwezig zijn van de gebaseerde Marcellus. En ook uh, Parsicek, Ja, die zien we dan wel weer vanaf het uh, begin. Scoorde vorige week toen er uh, wel werd verloren bij Herakles. Wijzigingen bij VVV zijn er ook. Promesses is terug. Post op het middenveld. Ralf Seuntjes geschorst van Krooi. Ook hem op het middenveld gezien al in, in dit duel. Dat nog een beetje op gang moet komen. Was nog een probleem met Torino Hunten. Hij raakte geblesseerd in de warming-up. En dus Kastelen... Als nu VVV komt voor het eerst met Lennart T aan de linkerkant richting de achterlijn. Maar de bal uh, komt niet goed voor het doel van Pek lage Voorzet en dus kan Pek proberen om eruit te komen. Pek heeft een overwinning nodig. Zowel voor de ranglijst als voor het vertrouwen. Tikje van Bué. De rechterverdediger een paar meter voor de middenlijn. En zo is het 0-0. Komt het opgang hier. Twee ploegen die graag willen winnen. Maar nog geen doelpunten. Het Mediacircus. En daarvoor is hier Ron Vergouwen die het wil helemaal over Net5. Ja, Net5. Een beetje de aanleiding is dat ze vannacht de Oscars gaan uitzenden. Ik neem aan dat jullie er niet voor wakker blijven. Twee uur wordt weer uitgezonden, twee uur vannacht. Twee uur zegt morgenochtend. Wel een kijkcijfer hit, altijd. Nou, niet echt, niet echt. Maar goed, Net5, die ziet er blijkbaar brood in, want die zenden het al een aantal jaar uit. Vroeger was Net5, die zender bestaat inmiddels al bijna twintig jaar, Het gaat snel. Vroeger was dat echt een hele grote zender, daar werden hele populaire programma's op uitgezonden. Expeditie Robinson is daar begonnen. Begonnen. Sex in the City, Het Blok. Dat waren echt kijkcijferknallers, om het zo maar te zeggen vroeger. Tegenwoordig is dat een beetje verkwanseld. Deze, dit Afgelopen tv-seizoen kwamen ze weer met een aantal nieuwe programma's. liefst uit Holland, uh, Arie en de Kleine Mensen, The Bachelor, uh, de Spa. Die dagelijkse soapserie. Zijn bijna allemaal geflopt. Echt wel heel jammer. Oorspronkelijk oh, eigenlijk... nog een vrouwenzender. Gericht klopt, op vrouwen, klopt. Hè? Toen was het heel duidelijk een vrouwenzender vroeger. Uh, uit die tijd van Sex in the City. Tegenwoordig ja, is het een beetje een allegaatje geworden. Er zijn nog een paar dingen waar die zender wel... Uh, Glans van krijgt vind ik zelf. Onder andere die zoele zenderstem, dat is deze man. Vanaf donderdag om half negen <laughs> bij net vijf. Ja, dat vind, ik, dat vind ik toch wel. Je ziet helemaal te stralen rand. rond. Het is bijna kult. Het is bijna cult. Be Berend Dubbe heet die man. Prachtige stem. Ze hebben hem ooit ontslagen, maar hij mocht u snel terugkomen. Want ja, hij is eigenlijk net vijf, vind ik. Er zijn een paar programma's die toch nog wel redelijk wat kijkers scoren. Onder andere House Rules Holland met Daphne Bunskoek, een, een klusprogramma. Maar waar ik het even over wil hebben, is Grenzeloos verliefd. Dat is een programma waarin Nederlanders worden gevolgd die voor hun grote liefde die uit een ander land komt, emigreren naar het verre thuisland van hun geliefde. Het is eigenlijk een soort ja, vertrek, ik vertrek over de liefde. Prachtig programma. Um, het programma bestaat ook uh, inmiddels tien jaar. Arie Boomsma uh, presenteert momenteel een speciale jubileum editie. Het is trouwens ook het favoriete programma van Eva Jinek. Dat is wel heel grappig. Um, maar wat komt er nou eigenlijk kijken bij het maken van dit programma? Nou, ik ben uh, gaan kijken bij de mensen die dat programma al jaren maken. En ik sprak onder andere met uh, redacteur Janita van Kessel... over dit vertederende programma over mensen die hun geliefde volgen. Ik ben Janita van Kessel. Ik ben uh, redacteur bij Grenzenloos Verliefd. En dat doe ik al sinds 2012. In 2014 verhuisde Romy naar Tunesië en trouwde met haar grote liefde Alain. Ze paste zich goed aan aan de cultuur en het plan was natuurlijk om samen gelukkig te worden. Maar na de emigratie liep het toch allemaal een beetje anders dan verwacht. Heel veel mensen die ontmoeten wel eens iemand van wie ze denken: jij bent leuk, uh, misschien daten, misschien wordt het meer. Maar heel vaak dan stopt dat toch weer na de reis. En ik denk dat heel veel kijkers zich wel kunnen voorstellen dat je verliefd wordt, dat je emigreert. En ja, ze dus vinden het gewoon heel leuk om te zien hoe andere mensen dat aanpakken, hoe dat gaat. Straks leidt de keuze van Romey om zich te bekeren tot heel wat reacties. Toen besluit om moslimaat te worden heb ik ja, zeker wel kritiek gekregen. De grote vraag is natuurlijk... hoe vind je die verhalen? Want ja, dus ze komen niet zomaar op je pad. Nou, omdat het programma nu tien jaar bestaat, zijn er wel veel mensen die het kennen. Dus als zij uh, denken van nou, ik ga emigreren, dan uh, krijgen we soms zelf uh, mailtjes. Er zijn ook heel veel Facebookgroepen waarin advies wordt gevraagd. Omdat, dat heb ik wel gemerkt dat heel veel uh, mensen die de stap gaan uh, zetten, die willen toch graag uh, advies van anderen. En als ik dan een berichtje zie van nou, ik vertrek over drie maanden definitief naar uh, Tanzania, dan stuur ik een berichtje en uh, ja, vaak uh, lijkt het dan wel op worden. Het is de bedoeling dat Romy en hij straks in de kelder onder het ouderlijk huis gaan wonen. Dat is het. Maar om in Tunesië te mogen samenwonen moet je eerst getrouwd zijn. En ook al kennen ze elkaar net een jaar, dat gaan ze dus maar doen als je zo iemand ja, binnenhaalt als het ware als kandidaat... dan moet je een soort band opbouwen met ze. Dat is zeker waar. De liefde is iets moois, maar er komen ook moeilijke dingen bij kijken. Ruzies, waar het botst, afscheid nemen van familie. Dus wat ik zelf altijd doe, is ook iets van jezelf vertellen. Dan laten weten, van, ik snap de situatie waarin je zit. Ik begrijp dat je vertrekt. En voor mij helpt het misschien. Ik, ik ben zelf 28 en de kandidaten zijn ook vaak tussen de nou, zeggen 23 en 38. Dus ik kan me heel goed met hen identificeren. Maar tegelijkertijd hebben we... Onze uh, vaste regisseur is een man van uh, in de 40 en dat is echt een vaderfiguur. Dus ik denk dat dat een goede combinatie is. 2014 verhuisde Ellen naar Prema op het Indonesische eiland Lombok. Haar moeder reisde mee en schrok van de primitieve omstandigheden waarin haar dochter terecht kwam. Heeft Ellen haar plekje kunnen vinden in Indonesië of is ze terug in Nederland? Even kijken, we staan hier bij een uh, productiebord, hè, heet dat. Dus daar staan allemaal met veel uh, stiftjes erop ingevuld... Ja, wat er uh, allemaal te doen staat en wanneer alles wordt uitgezonden en zo. Wat staat er nu voor de komende tijd uh, op de rol? Uh, op dit moment is onze ploeg in El Salvador. Uh, maar ze gaat ook nog volgende maand naar Tanzania en naar uh, Egypte. En vooral Egypte, dat is een, een land waar filmen toch wel een, een uitdaging is. Daar kan je eigenlijk zonder filmpermits moet je daar gewoon niet, niet over straat gaan met de camera. Uh, en ook in heel veel van die landen kan je niet zelf een auto huren. Dus dan moet je een chauffeur hebben die je dan... Heen brengt. Dus dat is ook iets waar je dan extra naar moet kijken. Dat ze ondanks al hun mooie plannen zeven jaar later gewoon weer in Amsterdam zou zitten, had Carleide misschien niet meteen verwacht. Het programma bestaat al tien jaar, maar ja, het wordt uitgezonden op Net5, een relatief kleine zender. Jij maakt met hart en ziel een programma. Ik kan me voorstellen dat je soms wel eens een beetje denkt: oh, als het nou was uitgezonden op NPO1, dan hadden anderhalf miljoen mensen naar gekeken. Ik heb nu zo'n mooi verhaal, dit had eigenlijk een veel groter publiek verdiend. Ja, ik vind inderdaad dat we zo hard werken met ons kleine team eigenlijk. Die, die verhalen van die kandidaten die mogen wat, wat mij betreft inderdaad aantal miljoenen Nederlanders uh, bereiken. Wat wel zo is, is dat het wordt heel veel teruggekeken. Het wordt nog wel regelmatig herhaald. Ik denk wel dat het echt heel goed bij net vijf past. Dat wel. Ik ben ontzettend blij. In het begin uh, ja. hebben heel veel mensen tegen mij gezegd... van denk goed na over alles wat daar anders is... en wat je in Nederland beter hebt... Maar ik geloof niet dat alles in Nederland beter is. Nu heb ik gehoord van je dat jij ook in zo'n soort situatie zit. Want jij bent ook grenzeloos verliefd. Ja, ik heb een Amerikaanse vriend al vijf jaar. En zeker in de eerste jaren we overwogen van zal ik zelf ook die stap zetten. Maar ik denk toch door het programma heb ik geleerd hoe moeilijk het kan zijn om te emigreren. Dus wij hebben uiteindelijk besloten om in Nederland te wonen. Maar het had zomaar gekund dat ik zelf misschien wel in het programma terecht was gekomen. Ja, grenzeloos verliefd. Uh, mensen werken er heel hard aan om er wat moois van te maken. Maar ja, het wordt dus niet uh, door een hele groep uh, kijkers uh, gevonden. Hey, jammer, maar ik zou zeggen: ja, net vijf maken weer een echte vrouwenzender van. Wat jij ook net zei, maar geet. Uh, ik denk dat, dat uh, die zender enorm kan uh, opknappen. Ron Vrouw, dank je. En uh, straks in Kassie kijken gaat het over afscheid nemen. Ja, hè? ja. Umberto en Mies. Humberto en Mies. Marco Verhoef zit hier, onze gast, NOS-weerman. Uh, uh, grenzeloos verliefd, kan je er iets bij voorstellen? Helemaal weg uit Nederland, je liefde volgen naar een verre land? Nou, ik vind het wel erg ver, maar... <laughs> ja. wat, waar kwam jouw liefde dan vandaan? <laughs> een dorp uh, de rivier, nee, dat is het, zes kilometer verder. dorp aan de zo. rivier, oh, ja, ja, ja, ja. Hardingsveld, Giesendam en dan ja. zes kilometer. Ja. Ja. Dus je nee. Wind nee. tegen. Ja, ja, soms wel. <laughs> op de fiets. Ja, op ja. De fiets ja. Maar nee, dat oh. zou... Uh... Ah, ja, weet je, je weet nooit wat je tegenkomt natuurlijk. Dus uh, Het zijn altijd hele speciale verhalen. Ja. Kijk jij naar buitenlandse weer, weerstations? Of uh, hoe, hoe ze het elders noemen? Je bedoelt gewoon ja, weersverwachtingen vak, presenteren? Vakmatig. nee, gewoon vakmatig. Ja, uh, soms wel. Ja. Ja. En vooral natuurlijk als ik op vakantie ben, vind ik het wel interessant... Ja. om te kijken hoe ze het daar doen. Uh, maar dat heeft natuurlijk ook de bijkomst dat ik Dan denk ik van, ja, weet je, die mensen die zijn er de hele dag mee bezig. Dus laten zij maar vertellen waar ik morgen rekening mee moet houden. Ja. Dat is wel, wel makkelijk. Een beetje een, een luie stoel achterover zitten kijken. En, uh, te en, het en te kijken te of het klopt. Ja. ja, het is op zich wel grappig hoor. Het is lang niet overal hetzelfde. En, uh... Weet je wat mij altijd opvalt Als ik in Italië ben en Rai Uno kijk voor ja. het weer. Dan een staat er een, staat er een militair ja, in beeld. Klopt, ja, dat, ja. Is echt, uh, dat is uh, nog van de strijdkrachten. Hè? Ja, nou, dat is in Italië op een gegeven moment. Uh, volgens mij, ik weet niet of het nog de regelgeving ja. is. Maar daar was inderdaad, uh, het weer was gewoon echt gewoon, dat was een militaire aangelegenheid. Ja. En die deden dat gewoon punt. Er ja. kwam niemand tussen. <laughs> Maar er waren toch ook heel vaak juist van die hele mooie dames. Ja, maar dat is waarschijnlijk om een commerciële reden geweest. Ja, dat is op de Berlusconi-zender. Ja, ja, dat denk ik. Ja. Maar heb jij als kind dingen overgenomen in de tijd van weer mannen? Nou, of als nee, kind? Toen je eenmaal begon? Pff, ik, ik denk, ja, weet je, je, uiteindelijk neem je altijd iets over van je omgeving. Um, Wie was de weerman die je hier zag als eerste zo ongeveer? Ik denk die dat die dat de... Erwin was. Erwin Kool. Ja, dat denk ik zo wel. Zo Nou ja, die is al heel lang natuurlijk weerman geweest. Ja, dat was leuk. Uh, ja. wat, dat is in het begin 80 jaren begonnen is. Ja. Nou ja, dan was ik net tien, dus dat klopt wel. Ja. We hebben een uh, compilatie gemaakt van jouw eigen carrière. Oh, wauw. Ja, uh, en we hebben onder andere je allereerste weerpraatje in het NOS Journaal. Het weer nu. Ik stel u voor aan een nieuwe collega, Marco Verhoef. En ik had u bij mijn start graag verteld dat het zomer werd, maar het weer werkt niet mee. En op sommige plekken Nederland was vandaag best wel een beetje keikoud, Marco. Eh, ja, dat kun je wel zeggen, want dit waren de maximumtemperaturen van vandaag. Marco, is, je geluid is weggevallen. Ik geef hem even een microfoontje. Mijn gegeven. geluid is weggevallen, ja. dat is apart. Dankjewel, Dan gaan we het gewoon zo doen. Goedemiddag, welkom bij weer Plaza TV. Ik ga jullie uitleggen eh, wat er allemaal staat te gebeuren. Eh, vast niet helemaal onbekend. We gaan een storm krijgen morgen. Hé hey Marco, kan je dat ook bij mij doen? Vraag je nou of ik jouw weerman wil worden? Ja, ja, want vanaf 4 januari presenteer ik iedere werkdag van 6 tot half 10 het NOS Radio 1 journaal. Dat is wel vroeg, maar ze betalen goed. Oh, nou, dat is goed dat ik dat weet. Ja. En dan gaan we naar het weer, Marco. Ja, we krijgen een aantal winterse dagen en dat begint uh, vanavond, de eerste uren al, met toch een klein beetje sneeuw of natte sneeuw, Temperatuur rond het vriespunt en het blijft de komende dagen droog. Dank wel, Marco. Dit was zonder met Lubach met als belangrijkste grap... Zo, dat is nog een stuk zwaarder dan nee. wat er op TV uitziet, zeg. Zeg dat inderdaad. Ja, mensen, welkom bij het eerste Alp duces En alweer de tiende editie van Alp Duces zelf. Klopt inderdaad. En voor sommigen is dat de eerste keer, voor ons bijvoorbeeld. En voor sommigen misschien al wel de tiende keer. Ja, mooie lentezon. En die boterbloemen die je ons laat zien, dat is ook niet voor niks natuurlijk, Maak of hoef. Nee, het zijn paardenbloemen. Gefeliciteerd, Gefeliciteerd met uw overwinning. Dank u wel. Dank. Ja, De winnaar van de duidelijke taalprijs 2015, Marco. Ik citeer even de jury. Verstaanbaar, concreet, nauwelijks haperingen en geen stopwoordjes. Ik zeg, kom maar op met je weerbericht. Ja, nou moet ik dus vooral nu niet over mijn eigen taal gaan struikelen. Zo is nou, het. Ik ga ervan uit dat het wel, wel redelijk goed zal komen. Is het goed gekomen, Marco? Volgens mij wel, ja. Ja, ja. Heb je dat eerste weerbericht nog gecontroleerd of het allemaal klopte wat je zei? Dat nee, je dacht van, nee, nee, ja, wat nee, nee. zeg ik hier nee, Het eigenlijk. grappige is, je moet daar eigenlijk het beeld bij zien. Want dat is echt Babyface Johnny is weer in de stad, B Ho hoor. <laughs> dat zie je, het ziet er niet uit. Hoezo? <hijs> nou, het, ja, ik, bedoel, ik ben daar 14 jaar jonger dan nu. En dat verschil zie je wel. En eh, ja, de kleding was toch ook tamelijk anders dan Begin 30 nu hè, dan? Uh, even kijken, Twi 2020, ja... 33. Ja, ja, ja, 33, ja. ja. Ja, wie volgt jou op dan? Uh, nee, ik kwam er gewoon bij. Oh, je kwam wel? Ja. Van, oh, ja, ja. Was zoveel weer? Ja. Nou, nou, uiteindelijk waren er toen drie. Hè. Erwin was er, Gerrit was er al en Marion de Hond. Oh, ja. En uh, met drie is het toch, uh, zeker in vakantieperiodes, altijd heel lastig om de zaken rond te krijgen. En uh, nou, dat was een van de redenen om toch een soort van uh, vierde kracht te Maar hoe kwam jij bij het NOS-journaal? Hoe gaat zoiets? Nou, ik ben heel lang geleden, maar dat is nog toen Erwin hier alleen rondliep... ben ik eh, twee maanden achterwacht geweest. Als er dan wat met Erwin zou zijn gebeurd, dan was ik al in beeld gekomen. Dat moet ergens... Oeh, ik denk 2000 of zo geweest zijn. Of misschien wel 99. Je werkte bij het KNMI Toen toe? werkte ik bij het KNMI. En het KNMI had in een contract staan dat ze altijd een vervanger konden leveren. Nou, dat, uh, de laatste twee maanden van dat contract... Uh, dreigde dat een beetje uh, in het gedrang te komen. Toen hebben ze mij daar nog voor klaargestoomd. Alleen, er is nooit wat met Erwin gebeurd. En dus, denk je uh, dan, als je, als je achterwacht bent... het hoeft allemaal niet ernstig te zijn wat er met Erwin gebeurt... <lacht> maar laat hem één dagje, twee dagen nou, missen? Nee, nee, daar, nee, daar stond nee. ik op dat moment helemaal niet bij stil. Wist niet dat ik me kan herinneren. Nee. Maar klaargestoomd? Ik bedoel, hé, jullie staan daar, jullie hebben geen autocue... dus jullie nee. doen het allemaal uit je hoofd. Ja. Je hebt ook nog een ding in je hand waarmee je al die schermen... Ja. Ja, dat is het meest spannende. Dat, is, dat lijkt me inderdaad. Ja. Je moet heel goed weten wat je gaat vertellen. Nou, ja, uiteindelijk is dat nu natuurlijk niet meer spannend. Maar op het moment dat je uh, klaargestoomd wordt... dan moet je zo'n systeem ook leren kennen. En dat is vaak nog het meest uh, lastige. Kijk, een weersverwachting maken, dat zat al wel in me. Dat deed ik al een paar jaar. Dus daar hoef ik me niet zo druk om te maken. Uh, maar vooral de technische kant van, uh, van het verhaal... dat is natuurlijk toch wel... Wel even iets waar je aan moet wennen. Ja, daar draai je nu je hand niet meer voor om, want die doet het al zo lang. Dus dat is nu niet meer spannend. Nee, maar in het begin wel natuurlijk. Ja. Ik herinner me ook dat gedoe met dat werd op een gegeven moment was dat <lacht> nieuw met dat kastje wat je zelf moest gaan bedienen. Ja. Uh, en dat ging in het begin ook heel vaak fout. En, ja, er zaten wel wat. Uh, daar zaten er wat leuke bloepers bij. Ja, toch? Nou, ja, inderdaad. En ja, weet je, uiteindelijk vind ik dat het woord bloeper dan misschien een beetje, beetje heftig. Ik bedoel, er gaat wel eens een keer wat fout en ja, dan is het gewoon zaak om het op te vangen. Ik heb ook wel eens een keer gehad, dat is vrij recent geweest... dat dat schakelkastje het niet deed. Uiteindelijk bleek dat er dat wat paniek in de tent was en die hele uitzending lag half op zijn gat. Niemand heeft het gezien van de kijkers, maar ja dan is het natuurlijk rep en roer in regie. En toen waren dat mensen heen en weer gaan rennen... en die hadden de stekker van dat schakelkastje uit de, de, de, de wandcontactdoos geschopt. daar wist niemand meer, maar ja hij deed het natuurlijk niet... Ja, dat werd het meest korte weerbericht ooit. Ja. Maar jij hebt, een, jij hebt een verhaal in je hoofd en dat ja. vertel je in... 60 seconden, hoeveel ja. tijd staat er voor? Ja, voor 6 ja. uur staat er een minuut en voor 8 uur twee minuten. Daar wordt wel eens ja. wat mee gespeeld natuurlijk. Of uh, met nationaal ja, wat... Uh, als het journaal uitloopt, gaat het van jou af? Uh, soms wel, ja. soms niet. Dan gaat je weer. Ja, ja inderdaad. Weer. Ja. En oefen je het? Ik bedoel, Nee. Ga, nee? Ik je niet. doet het gewoon nee. daar. Nee, ik schrijf ook niks uit. Ik, uh, het is voor mij een, een vorm van presentatie die ik deels in mijn hoofd heb. En ja, weet je, als je PowerPoint-presentatie hebt, heb je die kaartjes achter je. Nou, die heb ik ook. Dus ik klik gewoon naar het volgende kaartje. En ik weet natuurlijk wel welke kaart er komt. Dus ik weet waar ik ongeveer moet beginnen. En dan verzin ik ter plekke een verhaal. En kijk, bij de radio is het nog wel eens een keer. Dan willen ze je laatste woorden weten. Want er kan er zo'n jingle op aansluiten. Ah, oh ja, eens gaat ja, dat dan. weet ik niet. Nee. Ik, ik, bij de radio ook. Ik ga zitten, ik heb wat symbolen voor me, wat dagen met wat, wat dingen die ik moet benoemen. Maar hoe ik dat ga benoemen, dat weet ik van tevoren nee. echt niet. En zijn er weer types? Hè? Ik bedoel, we hebben weer mannen die helemaal gek zijn op tornado's, enzovoort. En daar helemaal naartoe gaan om ze te, te chasen. Ja. Heb jij zoiets? Een soort guilty pleasure als het gaat om weer? Nou, de tornado's vind ik ook wel heel interessant. En dat gaat vooral niet zozeer om de tornado zelf... maar om die buienluchten die je op enorme afstand ziet hangen. Dat vind ik altijd heel imposant. Dat ziet er heel mooi uit. Uh, ik vind uh, ja, al, het, al het weer wat een beetje naar extreem neigt. Dat vind ik interessant. Eh, kijk, uh, als het hier een, een week lang hoge druk weer is met 25 graden. Dan gebeurt niks. Saai. Dan zijn we, zijn we uitgepraat. Dus ja, dan valt ja. er niet zoveel te vertellen. Dus je wilt eigenlijk binnen ons vak, binnen mijn vak van weerpresentator. Wil je wat te vertellen hebben. En ja, dan, is het, dan is het het meest interessante. Maar goed, dat, dat is weer waar je wat over wilt vertellen. Maar waar is weer waar je van houdt? Uh, als ik vrij ben. Dan mag het voor mij een week lang 25 graden zijn. en een zonnetje erbij en geen regen. Zo kennen we weer. Ja. Nee, maar daar kun je ook het meest bij doen, weet je. Dat, ja. Dan is het, uh, ik vind 30 graden, dat is vaak zo... Uh, als bloemen. Ja, dan ja. word je niet heel, heel, veel, heel fit van. En ik ben wel iemand die graag wat doet. Ik kan een dag lang niks doen en op de bank zitten. En dan begint het aardig te vervelen. Ja, en dan begint het kriebelen. Dan moet ik wat gaan doen. En nou ja, gelukkig kan ik dan uh, op de racefiets stappen als het mooi weer is. Dus dat is dan een dingetje. Het, het voetbal. Zullen we ja. nog een keer proberen? Ja, de jarige. De jarige Ragnar <lacht> Pek, VVV. Ja, krijgen we nou dit. Het is 0-0 uh, <lacht> na 20 minuten. Het is wel zo dat uh, Pek Zwolle beter is. Misschien kreeg de proef van Van Schip geen droomkansen... maar wel een aantal mogelijkheden. Nu een voorzet ook. Bal weggekopt achterin bij VVV. Buwe. De rechtsback van Pek staat nog voorin. Maar komt niet tot een uh, schot. We zagen Mokhtar met een bal uh, naast een voorzet van diezelfde uh, Buwe. In de openingsminuten van de wedstrijd, we zagen een kans voor Seimak. We zagen Namli schieten. En dus, nou ja, zou je kunnen zeggen, zou het een keer mis kunnen gaan voor VVV. Voor ons nog staat het dus 0-0. Maar is de ploeg uit Venlo nog eigenlijk niet gevaarlijk geweest. De bal is nu in de handschoenen van de keeper van de Limburgers. Dat is Las Oenerstal, de Duitse. Wacht even met het hervatten van de wedstrijd heeft hij nu gedaan. Ik zie voorin ook Van Krooy weer stond even aan de kant. Had een bloedende knie. Er was een terecht gekomen, maar daar heeft hij zo te zien oh, geen last van. Was ja? nu Bram van Polen de linksback een paar meter voor de middenlijn bij Pekkonnis dus te boven wordt gekegeld... En op die manier een vrije trap verdient. Die krijgt hij van scheidsrechter Jeroen Mans. Bal genomen. Gaat breed naar Dekker. Zitten we nog voor de middenlijn op de helft van Pek Zwolle. De ruimte ligt vaak aan de rechterkant. Bijvoorbeeld bij Ehisibuwe. Ehisibuwe houdt even in. Omdat hij Van Krooy tegenkomt. Speelt de bal naar binnen toe. Naar Parsicek. Staat een, er hangt een mooi spandoek. met de fanatieke aanhang van Pek Zwolle. Waarin steun wordt uitgesproken voor zijn ernstig zieke moeder. Droeg hij droeg laatst al een t-shirt uh, voor toen hij scoorde. Nu hangt er ook een mooi doek in het pols. En uh, in de zon, in Zwolle 0-0 staat het na bijna 21 volledige minuten hier. Tot 2 uur de perstribune. Met Margreet Rijntjes en Govert van Brakel. En onze gast, NOS-weerman Marco Verhoeven, We hoorden net in het overzichtje van jouw carrière... ook dat jij presentator bent van het Alpe Du d'Uzès-journaal... Um, he, waar, waarin gefietst wordt. Ja. Voor mensen met kanker worden daar, wordt daar geld ingezameld. Heb jij een persoonlijke verbinding met dat project? Uh, nou ja, niet zo zie ja, inmiddels heb ik er wel een verbinding mee. Maar dat is de afgelopen jaren tot stand gekomen. Ik heb het in de echte nabijheid gelukkig nog niet zo extreem mee hoeven maken. Uh, ik ben daar drie jaar geleden denk ik gevraagd door degene die daar radiotelevisie uh, or, uh, eigenlijk organiseerde. Uh, van kan je niet mee? Vind je dat leuk? En ik denk nou ja, dat vind ik eigenlijk wel heel interessant om daar eens een beetje bij te zijn. Het jaar daarna ben ik als deelnemer de berg opgelopen. Uh, samen met de collega met wie we ook dat journaaltje maakten. En ondertussen deden we natuurlijk van alles voor televisie. En uh, toen heb ik uh, na dat jaar gezegd... als ik ooit nog een keer als deelnemer ga, dan ga ik ook echt deelnemen. En dan ga ik hem of lopen meerdere keren of ik ga hem fietsen. Nou, dat is uh, inmiddels uh, gerealiseerd. Ik ga hem fietsen dit jaar. We wow. proberen drie keer die berg op te komen. Uh, daar ben ik dus ook flink voor in training. En uh, ja, dat brengt wel wat mee. Uh, wat brengt dat mee? Nou ja, dat je, dat je echt gewoon even op moet gaan letten op je eigen gezondheid ja. en, en ook op, op dat je er genoeg training voor doet. Want uh. wat ik altijd hoorde over is dat het bijna een soort spirituele ervaring ja. is om daar. Ja, is dat zo? Ja, dat, je kunt het bijna niet uitleggen. Het is heel raar. Het is heel raar. Die, Namelijk, die bocht, wat dan? Is dat iets spiritueels? Nou, de, de, de, eigenlijk het hele de hele week daar. Uh, oh. Er zijn natuurlijk allerlei bijeenkomsten dat de dingen verteld worden. Ja. En het grappige is dat uh, de emoties vliegen daar echt van het ene uiterste... maar dan ook echt van het uiterste naar het andere uiterste. Wat, want wat? wat zijn nou ja, dat betekent dat soms staan de mensen inderdaad gewoon uh, naast je te, uh, te huilen... omdat ze een dierbare verloren hebben of dreigen te verliezen. Uh, of juist omdat ze heel blij zijn dat ze zelf inderdaad uh, genezen verklaard zijn. Uh, maar er kunnen ook hele uh, macabere grappen gemaakt worden. Dat, uh, en dan denk je in eerste instantie, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Nou, Zoals welke? Ja, echt een echte voorbeeld verzinnen is heel lastig. Maar nou ja, die journaaltjes bijvoorbeeld, daar zitten wel grappige elementen in. En het eerste jaar dat we die maakten, eh, toen hadden we de eerste gemaakt. En ja, dat was, nou ja daar zat ook het fragment in van, eh, daar word ik omhoog geduwd door mijn collega. En daar zit ik, hou ik lekker de benen stil en ik laat haar het werk doen. Dat, was, dat zag er best wel komisch uit. Maar dan moet je vervolgens in die week, als er dus wat, wat zwaardere eh, onderwerpen aan bod komen, moet je dus weer zo'n journaaltje maken. En dan zit je echt zo van, ja, maar kan, kan ik dan die grappige elementen daar wel in doen? Nou, gelukkig is er dan iemand die er al jaren komt. Die zegt, ja, nee, tuurlijk, het hoort erbij. En dan moet je vooral wel doen. En dan word je gestimuleerd. En dat, dat blijkt daar dus gewoon heel normaal te zijn. En dat is echt even wennen als je daar voor het eerst komt. Dan, ja... Grappig. Je doet een journaal. Je, doet een journaal. Is dat, je bent Weerman, hè? zou je een journaal ja. willen presenteren? Wat, wat zijn jouw ambities? Ja, voor? Het is heel grappig dat je daar gewoond hebt. Je ja, nee, al daar maar, uitgezonden. Je kunt de plekken een beetje snuffelen. Nee, maar ik kan leuk. me ook voorstellen dat je zegt: nou, Ik ben nou vanaf 2004 Weerman. En dat is een, een, een respectabel, eerzaam, mooi beroep. Ja. Interessant vak. Maar wat zou je dan willen? Wat zou je nog eens willen? Nou, ik vind het heel leuk om, uh, om, om zijdelings wel dingen te besnuffelen. He, dus om eens te kijken van, hey, is dit leuk? Ik vind dit wat we nu doen ook heel erg leuk. Ja. He, dus... ja, zelf radio uh, presenteren? Uh, dat vind ik. Maar nu ben je hoofdpersoon? Ja, maar weet je, uiteindelijk moet je dat ook wel kunnen dan. Ja, en ja. Je, je springt niet zomaar in het diep en gaat het even doen. Uh, ook bij die Alpdues bijvoorbeeld hebben ze een radiozender lokaal staan. Die staat gewoon de FM staat die vol te pompen met uh, allerlei onzin. Ja. En dan mag ik ook twee uurtjes toch uh, leuk? radio ja. maken. Ja, ja. Ja. Maar wat zou het dan zijn? Zou je dan een bepaald gebied hebben waar je... Uh, mensen over zou willen interviewen, bijvoorbeeld. Misschien ja, wel helemaal niet nou, over. Je moet mensen weer. laten zien. Hè? We hadden het straks ook over wat vind je interessant. Nou, dat zijn de weer extreme. En die extreme, dat is dan op een gegeven moment toch uh, iets, iets wat je misschien wel eens een keer in beeld zou willen brengen. En dat hoeft dan niet zozeer in Nederland te zijn. Dat kun je ook wereldwijd bedenken. Nou, zo'n soort documentaire, dat lijkt me nog wel eens een keertje grappig om te doen. Um, en, en verder, ja, ik bedoel, ik. Pak alles aan wat, uh, wat er langskomt. En als daar wat leuks tussen zit, dan ben ik niet de eerste die nee zegt. Zou je een quiz willen doen? <laughs> ja, daar heb ik als deelnemer toch, mee. Ja, weet gedaan, ik, dat he? weet ja. ik, maar goed. Dat is ook leuk. Ja, om te presenteren, presenteren is. Ja, ja, maar dat is ook wel. Uh, dat moet je wel kunnen. En dat is niet zoiets wat je zomaar. Ja, maar vier mannen uit de zijn de anders heeft. dan gewone verslaggevers. Ja, dan dat dan klopt. Zeggen. He? ze. hebben toch uh, een ander, ander soort van status uh, en plek binnen een journaal. Ja, nou, dat is misschien ook. Dat zijn mannetjes en vrouwtjes. Ja, maar dat is misschien ook wel de reden om het juist daarbij te houden. Ja? In ieder geval voor het journaal. Ja. ja, nee, voor het journaal. Ja. Nou ja, je kan altijd nog je tweelingbroer sturen. Toch? Ja, dat is Want die waar, lijkt ja. op jou, ja. toch? Ja, maar je ziet wel verschillen, hoor. Nee, oh, toch, er toch? zijn echt wel hele duidelijke verschillen. Dus we kunnen niet zeggen dat, dat vanavond Annegien zegt... het weer, Marco, Verhoeven en dat dat je broer... Nee, dat gaat wel opvallen. Gaat het opvallen? Ja. Oh, ja. Dat is jammer. <lacht> hij heeft ook niet zoveel verstand van het weer. Dat geeft niks als hij maar zegt voor een mooie dag morgen. We zijn we <lacht> ja. al eind op streek. Ja. ja, Zou, Zou je opnieuw Zou natuurkunde en uh, hetzelfde gaan doen? Ja, ik denk het wel. Ja? ja, ik ben, ben heel tevreden over uh, ik, ik, ik, het is niet zo dat het nou uitgezet was vooraf van dit ga ik doen en dat is helemaal gelukt. Um, ik heb gewoon de mazzel gehad dat wat ik ben gaan doen, dat ik dat uiteindelijk ook leuk bleek, vind, bleek te vinden en dat daar een spin-off van kwam. Kijk, want als je natuurkunde gaat studeren, dat is een zwaar theoretische studie, ja. dan denk je niet meteen van ik kom bij de radio of bij de televisie terecht. Uh, uh, nou ja, dat heb je op een gegeven moment een beetje losgelaten door wat praktijkdingen te gaan doen. Met KNMI ben ik gaan werken. En daar ben ik dus niet inderdaad de de, de, de zware. Uh, onderzoekskant op gegaan, met weermodellen werken enzovoort. Nee, ik ben naar het vertaalslag, naar het publiek gegaan. Ja. ja, en dat bleek mij heel erg te liggen. Dat vond ik leuk. Nou ja, kennelijk uh, doe ik het ook goed... want anders had ik hier niet gezeten. En anders had je die mooie prijs niet gekregen. Precies, nou ja, maar goed, dat zijn ook dingen... die komen dan op een gegeven moment komen die vanzelf. Ik heb daar niet heel hard voor gewerkt. Ik heb gewoon mijn ding gedaan... en kennelijk vonden mensen dat goed en ja. leuk. Daar ben ik heel, heel blij mee. Mooi. Ik kan me voorstellen. Doe je het vanavond uh, op Zeker. televisie het weer? Ja. En al een beetje gekeken... Wat voor weer het gaat worden? worden? Nou, we zijn er van de kou af Ja, we dus zijn er vanaf. Van. Ja. Jammer. Nou, ik vind het echt jammer. Maar ik vind het wel Volgende legal. seizoen weer een kans. <laughs> Goed. Dank dat je hier was, Graagiaan. Marco. Leuk. En uh, het komende uur hebben wij. Uh, Margreet. René, René haken. haken. Zo is het. Tegenwoordig trainer bij Cambuur. Mooi. De Perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. Festisch, festisch, festisch. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen reist de NPO Radio 1 Bus dit weekend af naar het Friese Drachten voor een live debat tussen burgers en politici. Kwesties. Kwesties. Hoe belangrijk is de Friese identiteit tijdens de verkiezingen? Hoe voelbaar is die zogeheten kloof tussen de Randstad en Friesland? En een live debat vanuit het religieuze vissersdorp Urk. Kwesties. Vanavond om 8 uur het debatprogramma Kwesties. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Maak een afspraak op credion.nl voor een advies op maat. Lees over onze unieke samenwerking met de Universiteit Maastricht. Sunt University of Physiotherapy.nl. Och. Ah.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 Ik wil een beter bed. Nu de Carls van Arendal boxspring springen voor maar 979 euro. Kijk op beterbed.nl.